1 Samuel 17, vers 30 tot en met 40. En laten we even opstaan om het woord te lezen. Ter eerbied. Het is de laatste keer dat ik je ga vragen om op te staan. 1 Samuel 17, vers 30 tot en met 40. Hij zegt het volgende, daarop wendde hij zich van hem af naar een ander en stelde dezelfde vraag. En het volk gaf hem hetzelfde antwoord als de eerste keer. De woorden die David gesproken had, werden opgemerkt en men bracht ze aan Saul over. Deze liet hem halen. En David zeide tot Saul, laat niemand om hem de moed verliezen. Uw knecht zou gaan en met deze Filistijn strijd. Dit is een bekende Passage van de Bijbel, dat is een, een bekende stuk uit de Bijbel. Het is het bekende verhaal van David en Goliath. Ik geloof dat iedereen het wel kent. We gaan het vandaag um, hierover hebben, een beetje erover hebben. We gaan vanuit een ander perspectief naar kijken. Maar het is het verhaal van David en Goliath, de kleine man die vecht teg, te, uh, tegen een grote reus. En Saul was de koning. Saul zei tot David, gij zult met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden, want gij zijt nog jong, zei hij. En hij is een krijgsman van zijn jeugd aan. Dus we hebben hier een jonge man die gaat vechten tegen een oude man die sinds zijn jonge jeugdjaren al een vechter is, een strijder. David echter zeide tot Saul, uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kom er een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde wegroofde? Dan liep ik hem na, sloeg hem en redde het uit zijn mijl. Als hij zich dan tegen mij keerde, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem dood. Dus hij zegt van, uh, ik ben wel expert in leeuwen en beren. Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze, omdat hij de slagorde van de levende God getaard heeft. Hij heeft de, de leger van God, als het ware, zitten treiteren en pesten. Ook zeide David, de Heere die mij gered heeft uit de klauw van de leeuw en de beer, hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. En Saul zei tot David, ga en de Heere zal met u zijn. Toen kleedde Saul David in zijn wapenrok, zette hem een koperen helm op het hoofd en deed hem een panzer aan. En David goorde zijn zwaard aan over zijn wapenrok en hij deed moeite om te lopen, want hij had het nog nooit beproefd. Toen zei de David tot Saul: ik kan, ik kan hier niet, hierin niet lopen, want ik heb het nog nooit beproefd, ik heb het nog nooit getest, ik ben nog nooit, nooit heb ik zo gevochten. Daarop ontdeed David zich ervan, hij, hij had het weg, nam zijn staf in de hand, zocht zich vijf gladde stenen uit de beekbedding en deed ze in de herderstas die hij bij zich had, in de tas voor de slingerstenen. Maar zijn slinger hield hij in de hand. Zo naderde hij de Vlistijn. God spreekt tot een ieder vandaag, Vader. In de naam van Jezus, amen. Geef drie mensen een high five, zegt ze. Ik ben nog niet klaar hier. Ik ben nog niet klaar hier. Jullie kunnen plaatsnemen. Jullie kunnen plaatsnemen. En ik ga jullie niet meer vragen om op te staan. Als je daarna wilt opstaan omdat de preek goed is, dat mag. Als je amen wilt zeggen, dat mag. Als je wilt zeggen halleluja, dat mag. Alles mag. En, maar ik ga niet meer vragen van jullie op te staan. Yes? We lezen hier het verhaal van David en Goliath. Het is een bekend verhaal. Het is een verhaal dat iedereen wel weet van kind af aan. Je krijgt het overal um, te horen. Het is een verhaal van de kleine, um, krachteloze of zwakke, die toch overwint van de sterke reus. Het is een inspirerend verhaal. Het is een verhaal dat velen van ons in kunnen vinden, heel makkelijk in kunnen vinden. Want we voelen gelijk van, als hij het kon, dan kan ik het ook. We voelen van, als, we kunnen al, altijd wel onszelf erin identificeren van, oké, okay, ik kan het niet. Ik ben zwak of ik ben te klein voor iets, maar... Als David Goliath kon verslaan door God, door middel van Gods hoop, misschien kan ik deze strijd in mijn leven ook verslaan met Gods hoop. Dat is vaak hoe wij deze verhaal preken. En het is een leuk verhaal om te preken, want iedereen wil het wel zeggen, ah, versla de reus. En het is een heel, heel bekend verhaal, heel mooi verhaal. Maar om het te begrijpen zoals ik het vandaag naar voren wil brengen, moeten we eerst teruggaan. En we moeten eerst teruggaan... En we moeten realiseren dat Israël eerst geen koning had. Israël had rechters. Israël was een theocratie. Een theocratie. We hebben vandaag democratie. We hebben allerlei dingen. Maar Israël was een theocratie. Theos van God. En het, is een, het was een, een land dat regeerd werd door God. Maar het volk van Israël, die keek om zich heen. En die zag alleen maar landen met... Alleen maar landen met koningen. En Israël dacht van, wij willen ook een koning. Wij willen ook... Iedereen had koning, maar zij hadden een theocratie. Zij hadden een, een regering dat geregeerd werd door God. En zij bleven bij God aandringen, wij willen een koning, wij willen een koning, wij willen een koning. En toen zei ik God, oké, okay. kies maar een koning. En toen werd Saul uitgekozen. Saul was de eerste koning van Israël. Saul, de Bijbel zegt ons, hij was één kop hoger dan iedereen... Dus hij was een lange man. Hij is een soort van edwin achter. Edwin is echt lang. Een beetje intimiderend. Maar. <laughs> Saul was een lange man. Hij was een kop hoger dan iedereen in Israël. En het volk zag deze man. Een geweldige uitstraling. Intimiderend en al die dingen. En, en, en wij wilden en ze wilden. Saul. En Saul werd uitgekozen als de koning. Van Israël. En hij werd gezalfd. Dus deze koning, Saul, werd gezalfd door Samuel. Wie is Samuel? Samuel was de profeet. Samuel was degene die als het ware... de, de, de spreker was van God. De, de mond van God als het ware hier op aarde. Samuel was de profeet. En Samuel zalfde Saul. En Saul had een, goede, hij had een goede tijd van koning. Hij was een goede koning. Hij deed het goed, hij deed het goed. Maar op een gegeven moment begon Saul ongehoorzaam te worden. Hij begon ongehoorzaam te worden aan God. Hij begon ongehoorzaam te worden ten opzichte van God en zijn wetten en al die dingen. En hij begon allerlei dingen te doen dat God niet behaagde. En op een gegeven moment zei God tegen Samuel, de profeet, hij zei tegen Samuel: luister, we gaan een nieuwe koning uitkiezen. Ik, ik zie, God zag Saul niet meer als koning. Hij was niet meer de koning, we gaan een nieuwe koning uitkiezen. En oké, okay, Samuel gaat dan een, um, naar het huis van Isaïe en hij gaat, hij gaat een koning uitzoeken. En we kennen misschien ken het verhaal, Isaïe zet al zijn zonen daar, allerlei geweldige jongens, allerlei grote sterke jongens. Maar Samuel gaat iedereen langs, maar niemand werd uitgekozen. Niemand werd uitgekozen, want de zalving van God was niet voor hun. Ook al zagen ze er geweldig uit, ook al zagen ze er Koninklijk uit, de zalving vloeide pas toen Samuel ergens David zag. De, de, de zalving vloeide pas toen David werd geroepen. Een kleine jongen, de Bijbel zegt hij had krossig haar, hij had een beetje krullend haar. Hij zag er ook een beetje goed uit. Kleine jongen. En die werd uitgekozen om koning te zijn tussen al deze grote jongens, hè, Je moet denken al die broers, sterke mannen zoals Heinrich, sterk, allerlei spieren en al die dingen. En daar komt een kleine jongen en God zegt: hem, hem, hem wil ik. En Samuel zalfde David tot koning. Nu was David, hij was geen koning, hij was een herder. Hij wist niks van koningschap. Hij wist er helemaal niks van. Hij wist slechts hoe om te gaan met schapen. Hoe om te gaan met schapen en wolven en beren en leeuwen. Al die dingen wist hij wel. Hij was een beetje van het boerderijleven En hij wist helemaal niks van koningschap af. Maar God zegt, ik wil David uitkiezen. En hij heeft David uitgekozen. En nu zien we een herder die gezalfd is om een koning te zijn. We zien een herder die gezalfd is om, om als koning te zijn. En, en toen hij gezalfd werd, gezalving betekende dat de profeet olie op hem gooide. En soort van hij is de uitverkoren. Hij is door God uitverkoren om koning te zijn. En hij was uitverkoren. En vanaf het moment dat hij werd uitverkoren, vanaf het moment dat de zalving begon te vloeien in zijn leven, de olie begon te vloeien, toen wist hij al, ik ben uitgekozen voor iets groters dan waar ik mij in bevind. Ik ben uitgekozen voor iets groters dan de situatie waar ik in bevind. Misschien had David al koningsgedachten. Van grote dingen, van het land en dingen en regeerdingen. Maar hij was nog een herder. Misschien had hij al dromen om, om koning te zijn en allerlei dingen te doen. Maar hij was een herder. Gezalfd als koning. Maar levend als herder. Hij, hij was hier, maar hij was al gezalfd voor daar. Volgen jullie mij? Hij was hier als herder, gezalfd. Maar, um, als herder leefde hij, maar hij was al gezalfd om koning te zijn. Hij was hier, maar gezalfd voor daar. En, en velen van ons maken dit vaak mee in ons leven. Dat wij, dat wij hier zijn, maar we denken aan daar. We zijn hier, maar we, we dromen over daar. We zijn hier, maar je hebt een gevoel van: weet je, ik ben bestemd voor iets groters dan dit. Je bent hier. Maar je denkt aan daar. En dit kan een goede gedachte zijn. Want je voelt een passie, je voelt iets dat je ooit zou worden. En maybe is dat zo. Misschien zul je ooit iets groots worden, iets geweldigs. Worden, maar hoe, hoe ga je om met deze kloof dat er ontstaat van ik ben hier maar ik droom mijn verlangens mijn leven is ik, ik wil daar zijn en wij als christenen hoe gaan wij hiermee om als, als mensen in het leven? Hoe gaan wij hiermee om? En wij als christenen vooral, wij zijn expert in the next level. Wij houden van zulke woorden. Next level, de volgende ding, de next thing. Het beste moet nog komen. Jij zal overwinnen. Er, de, er is iets beter voor jou daar in de toekomst. En we zijn heel, als christenen heel vaak, zijn wij zo toekomstgedreven. En het zal, het zal, het zal, alles... alles alles lijkt wel toekomstig, want je bent hier, maar je hebt een passie en een droom voor daar. Je bent hier, maar je hebt een passie of een droom voor daar. En ik begrijp het. Ik begrijp het, want we willen denken aan een betere toekomst. Het is leuk om te denken, het is leuk om te hopen en te dromen aan een betere toekomst... ...wanneer je vastzit in allerlei dingen in het leven. Als ik hier vastzit, is het altijd leuk om te denken van, ah, daar zal het beter zijn. Het is hier niet zo leuk, het is niet, ah, maar daar, daar, daar, daar, daar, daar, daar. En alles is toekomstig. Maar het gevaar van het overmatig denken aan een betere toekomst is het verwaarlozen van de potentie tot een betere nu. Dat heb ik opgeschreven, ik ga het herhalen. Het gevaar van het overmatig denken aan een betere toekomst, het gevaar van te veel denken aan een betere toekomst, daar, daar, daar, daar, daar, is het verwaarlozen van de potentie tot een betere nu. Ik hoop dat jullie mij volgen. En we zijn vaak zo toekomstgedreven, dat we zitten van daar, daar. En als ik daar ben, als ik daar ben, daar ben, daar. Maar heel vaak, als je zo erg gedreven bent, toekomstgedreven, vergeet je de potentie dat er is in de nu, de hier, de vandaag. De, de, de, de nu. Het leidt ons vaak tot het verwaarlozen van nu. Wat we nu kunnen betekenen. En, en hoewel het goed is om een gedachte te hebben van de toekomst zou geweldig zijn. Het zou beter zijn. Het zou mooi zijn. Moeten we realiseren dat de toekomst zou zijn. De toekomst zou zijn. Het verleden was. De toekomst zou zijn. Maar nu is. De toekomst zou zijn. Het zou zijn. Het komt eraan. Maak je niet druk. De toekomst zou zijn. Het verleden was, maar nu is. Nu is. En het is zo grappig dat wij als mensen vaak zitten in die twee concepten. We zitten vaak in die twee concepten van de toekomst of vaak het verleden. En het is verslavend en het is aantrekkelijk, want het zijn twee dingen waar we geen controle over hebben. Ik hoop dat jullie mij volgen. Het zijn twee dingen waar we geen controle over hebben. Je hebt geen controle meer over je verleden. En de toekomst kan je misschien een beetje beïnvloeden, maar je hebt er geen controle over. En het is verslavend. Het is aantrekkelijk om vast te zitten tussen de twee concepten van het verleden en de toekomst. En het is heel verslavend, want je kan dromen over de toekomst. En je kan steeds denken van ah, het verleden, het verleden, het verleden. Maar je kan zo makkelijk het nu verwaarlozen. En God wil niet dat wij het nu verwaarlozen. Wat geweest is, is geweest. We kunnen er niks meer aan doen. Het is geweest, het is klaar, het is afgesloten. Wat komt, zal komen. Misschien heb je een klein beetje zeggenschap over. Je kan er een beetje hard voor werken, maar het zal komen. Je weet niet hoe, maar het zal komen. Verleden is gebeurd. De toekomst komt eraan, maar nu is. En veel mensen leven in het verleden. Veel mensen leven in de toekomst en veel mensen verwaarlozen de nu. Veel mensen zitten vast in het verleden. Oh, wat als ik het anders had gedaan? Oh, vroeger, wat als ik dit had gedaan? Oh, hoe kon ik dat hebben gedaan? Zo stom en nu ben ik gescheiden. Zo stom en nu heb ik vier kinderen dat ik alleen moet opvoeden. Nu ben ik zo stom en nu ben ik... En je zit vast in een verleden, vast in het verleden. Maar de verleden is gemaakt om los te laten. Het verleden is er niet om aan vast te houden. Want als je vast zit aan het verleden, dan kun je niet vooruit gaan in het leven. En wanneer we ons leven geobsedeerd door het verleden, of ons leven geobsedeerd door de toekomst laten leiden, dan leven we buiten de tijd om. Het is, het is een manier van leven dat aantrekkelijk is, want je leeft buiten de nu om. Je denkt steeds aan het verleden, je denkt steeds aan de toekomst. Maar de tijd is nu. De tijd is nu. De tijd is... Vele van ons leven in de nu. Of velen van ons zijn in de nu, maar we leven nog in de toen. Vele van ons zijn in de nu. We zijn hier, maar we leven nog in de toen. De tijd is nu, maar je bent in de toen. De tijd is nu, maar je leeft in de toen. En mijn zin is niet correct grammaticaal, maar het is omdat wij ook niet correct leven. Je bent in de nu, maar je leeft in de toen. En je zit vast aan dingen van toen, toen mensen, toen gedachten, toen relaties, toen, toen allerlei dingen van toen, toen, toen. En je zit vast. En je leeft niet de volle potentie van de nu. Jezaja 43, 43,18 zegt ons, denk niet aan de dingen van vroeger, zegt God. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws, zegt God. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja. Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis, in de nu. Hij zegt, denk niet aan vroeger, denk niet aan het verleden. Nu, doe, God werkt nu. Wat God doet met ons verleden is vergeven. Maar door nu, Hij werkt in de nu, hier met jou. Wat kan jij nu betekenen met God? En er zijn mensen dan die vastzitten in het verleden. Maar eigenlijk, waar ik eigenlijk wat meer wil op focussen vandaag, zijn de mensen die vastzitten aan de toekomst. De mensen die vastzitten aan dromen van de toekomst. En ze willen leven in de toekomst. En dat klinkt leuk, want wie wil nou niet gelijk. Een miljonair zijn. Hè? Wie wil niet daar zijn? Wie wil dan niet gelijk daar zijn? Gewoon zo druk op de knop. Piep, tap, ik ben daar. Wie wil dat niet? Je droomt over een toekomst en je wil daar gelijk zijn. Wie wil dat niet? Welke kind van zeven jaar oud of wat dan ook? Denk niet. Ik weet niet van jullie. Ik heb dat gedacht. van. Ik wil achttien zijn. Dan, dan, dan. Ik wil achttien zijn. Dan, dan. Maar hoe zou een achttienjarige kind... Kind, man, eruit zien met een zevenjarige gedachtegang. Stel je voor, het komt waar. Stel je voor, deze kind maakt een wens. Hè? Hij maakt een wens, hij gaat slapen, hij wordt wakker, hij is 18. En nu heb je een 18 jarige man, twintigjarige, wat je wilt, 25jarige man, met een zevenjarige gedachte. Wie denkt niet? Iedereen denkt van, ik wil daar, ik wil in die positie zijn. Je bent in, in de markt, je verkoopt vrijheid. En je denkt van, ik wil een, een, een multimiljonair import- en exportbedrijf hebben van vrijheid. Ik wil daar zijn. En je bent nog in de markt met 1 euro dingen. 1 euro, één bak, een eurotje, één bak, een eurotje. Je bent daar in de markt. Maar je denkt van, ik wil een multimiljonair bedrijf hebben van import en export. Stel je voor, sta je voor, het gebeurt. Stel je voor, morgen heb je een multimiljonair bedrijf van import en export. Jij gaat die bedrijf verpesten. Mensen gaan hun banen verliezen. Mensen gaan allerlei dingen kwijtraken. Want je hebt niet het proces meegemaakt om te blijven en vast te houden in waar je nu bent. En velen van ons zeggen van, ik wil zijn waar God wil dat ik zou zijn. Maar dat slaat nergens op. Wie zei tegen jou dat je niet bent waar God wil dat je bent? Ik ben aan het preken, praat met mij, praat met mij. We zetten vaak te denken, van, ik wil zijn waar God wil dat ik zou zijn. Maar wie zei tegen jou dat je niet precies bent waar God wil dat je bent? Je bent zo, we zijn vaak zo toekomstgedreven van een betere toekomst dat we er nu zijn verwaarlozen. We zijn vaak zo bestemmingsgedreven, dat we geen tijd willen hebben voor de route. We willen op een knop drukken, pip pip, ik ben daar, het gaat niet. En het komt door de maatschappij waarin we leven, het komt door het systeem waarin we leven, dat alles zo makkelijk, zo instant, insta, Instagram, instant uh, maaltijd, al die dingen, instant, instant, alles gelijk, gelijk, gelijk. Maar het leven bestaat uit processen. Het leven bestaat uit dingen leven, uh, leren van de route. De, de, de, de gedachte van de maatschappij is geen tijd verliezen. Tijd is geld, ik wil geen tijd verliezen. Ik wil gelijk van hier naar daar. Maar wie zei tegen jou dat de route niet geld waard is? Want de route is de plek waar de lessen in jouw leven komen. De route is de plek waar jij die grijze haartjes krijgt. En dat je niet weet van, zo'n beslissing kan ik niet nemen. Stel je voor deze man van de, die we net hebben verzonnen uit de Vismarkt. Of wat was de fruitmarkt? En, en die gaat nu een deal sluiten. Maar die heeft geen ervaring om een deal te sluiten. En hij verkoopt iets voor honderdduizend dat misschien 1 miljoen waard is. Want hij heeft geen benul van de dingen. Hij heeft de processen niet meegemaakt in het leven. Soms moet je processen meemaken in het leven. Wil je groeien? Wil je iets goeds vasthouden? Wie zei tegen jou dat alleen de bestemming iets waard is? De route is ook veel waard. Wie zei dat God alleen de God van de bestemming is? God is dezelfde God van de bestemming, is dezelfde God van de proces. En we zijn zo vaak zo bestemmingsgedreven. En ik geloof dat God meer een God is van een proces dan van een bestemming. Natuurlijk wil God in je leven werken. Laten we zeggen, je, moet, je gaat duizend mensen winnen voor Christus. Je denkt van, ik, ik moet werken om duizend mensen te winnen voor Christus. Maar ik denk dat God meer invloed wil hebben in het proces, hoe je daar komt. Want de Bijbel zegt, wat, wat, wat, wat, um, wat winst is het voor de mens om de hele wereld te winnen en zijn eigen ziel te verliezen? Je kan een heleboel bereiken, maar als je niet intern... Hebben ze te werken aan je leven? Als je de processen hebt meegemaakt van het leven dat je hoort mee te maken. De pijn is vaak een goede proces. We hebben het gehad bij de Bijbelstudie over pijn. Pijn is vaak een proces dat je moet, moet meemaken in het leven. Want nu weet je, ik ga niet meer deze domme beslissing nemen om met deze vrouw uit te gaan, om met deze man uit te gaan. Want de Kijk, even kijken hoe hij loopt, hoe zij loopt. Kijk hoe zij of hij reageert. Oh, je reageert zo met je moeder. Nou, sorry, dan ga je niet met mij. Mee. Want je hebt nu dingen erbij geleerd, processen, pijn, allerlei dingen, ervaring in het leven... dat jou um, de capaciteit geeft om de bestemming vast te houden. Want als je vandaag naar morgen gelijk stapt in je bestemming... hoe ga je het vasthouden als je geen ervaring hebt? Hoe ga je het vasthouden als je niet de proces hebt meegemaakt? Hoe je het ook wendt of keert, je bestemming is een uitkomst van je proces... Je bestemming is nooit een uitkomst van magie, of wat dan ook. Het is een uitkomst van een proces. Het is een uitkomst van een proces. Het is, je, je kan er niet omheen. Ik zeg vaak tegen mensen die willen preken, en ze zeggen van ja, ik wil preken, leer mij om te preken. Leer de... Ik zeg: luister, je moet studeren, je moet lezen, je moet studeren, lezen. De... Je kan hier niet komen, je mond open doen, en God gaat het vullen. Gaat het vullen met lucht, als je wilt, maar... Hij gaat, gaat, oh, gaat mij vullen met woorden. Nee, je moet weten waar je het over hebt. Je moet studeren. Je moet het, en er is een proces dat je moet meemaken in het leven, wil je iets kunnen betekenen in je bestemming. Een bestemming zonder een proces is een ramp. Je bent daar, maar je hebt niet de capaciteiten om daar te zijn. De route is van belang. De Bijbel zegt ons in Spreken 20, 24, zegt het ons, de voetstappen van een man zijn van de Here. De voetstappen van de man, zijn, 20, 24. De voetstappen van de man zijn van de Here. God is de God van de voetstappen. God is de God van elke stap. Hij is de God van elke dag dat je wakker wordt. Die dag, hij is de God van dit is de dag dat God gemaakt heeft en ik zal me erin verheugen. Dit is de dag Elke stap. God is de God van elke stap, elke proces. Alles is van belang. Verwaarloos het proces niet. Je bent er nog niet, natuurlijk, waar je wilt zijn. Maar verwaarloos niet waar je al bent. We gaan terug naar David. Ik ben David nu vergeten. David was gezalfd door de koning. Voor een bestemming. Maar hij leefde nog hier. En de Bijbel vertelt dit verhaal dat je kent. Israëlieten waren daar, de Filistijnen waren daar, ze gaan vechten. Er is een reus van drie meter, weet ik veel, drie meter. En hij zegt van, hé, hey, wie wil tegen mij vechten? Als wie wint, die is de winnaar, dat land is de winnaar, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En David komt eraan. En daar komt David, de gezalfde herder. De gezalfde koning. Hij was een herder, maar hij was de gezalfde koning. Daar komt David in al deze situaties. Hier zijn de Filistijnen, hier zijn de Israëlieten. Er is een spanning, er is een reus die begint te schreeuwen van... Kom dan tegen mij, kom dan, kom dan. En daar komt een kleine jongetje aanlopen Die gezalfd is. Die de zalving heeft om koning te zijn. En we zien al in David die grootheid. Hè? Iedereen was bang. Maar er komt een kleine jongen, een kleine jongen met zo'n moedig hart. Hij komt van, ik ga tegen hem vechten. Wat is dat? Dat is die grootheid dat er al in hem was. Die grootheid van koningschap dat er al in hem was. En David kwam aan, hij zei van, ik ga vechten, ik ga tegen hem vechten. Dus hij zei, oké, okay, ga maar naar Saul, ga maar met de koning praten. En als er iemand was die moest vechten tegen David, tegen Goliath, dan was het Saul. Want de Bijbel zegt, Saul was één kopje hoger dan iedereen. Dus de grootste man in Israël was Saul. Hij moest vechten tegen Goliath. Maar daar komt een kleine man aanlopen. Jongen, niet eens man, jongen aanlopen. Om tegen Goliath te vechten. En hij gaat tegen Paul, tegen Saul, sorry. En hij zegt: Saulus, Saulus, wat Saul, ik ga vechten tegen Goliath. Ik ga het doen. En Saul. De grootste man daar is bang. Hij zegt, nee, je kan er niet aan. Je zult er niet aankomen. Maar David bleef stevig in zijn schoenen staan. Ik zal tegen Goliath vechten. Ik zal het doen. Hij zegt, ik heb al een keer een leeuw verslagen. Ik heb al een keer een beer verslagen. Ik heb ze gedood. Wat is dit? Dit is proces. Dit is een proces. Hij zegt, ik heb al processen meegemaakt in mijn leven. En dit is gewoon een volgende stap richting mijn bestemming. Ik heb al een beer verslagen. Ik heb al een leeuw verslagen. Wie is deze onbesneden, wie denkt deze onbesneden Filistijn wel niet dat hij is? Hij is gewoon een volgende stap. Je kunt geen reus verslaan als je niet dagelijks bezig bent met leeuwen en beren. Mijn God, ik ben een preker. Je kunt geen leeuw, vers je kunt geen goliath verslaan, geen reuzen verslaan. Als je niet dagelijks be bezig bent met leeuwen en beren. Dingen die klein lijken. Er zijn die dingen die klein lijken, waar God naar jou zit te kijken. Van, hoe gaat hij om? Hoe zal hij omgaan met deze leeuw? Hoe zal hij omgaan met deze beer? Hoe ga je om met je vrouw? Hoe hm. oh, ga je zo om met je vrouw? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hoe ga je om met je kinderen? Hm. Oh, je bent wakker geworden. Het eerste wat je doet is Facebook. Dan tanden poetsen, dan douchen, dan dit, dat, een beetje dit, kijken. Oh, en nu pas ga je douchen. Nu, ga je, nu pas ga je bidden. Het is al twaalf uur, oké. Okay. Dus er zijn die kleine dingen die we dagelijks aan moeten werken, die we dagelijks moeten verslaan. De kracht van David lag niet in het feit dat hij opeens een reus versloeg. Het lag in het feit dat hij dagelijks bezig was aan het oefenen met leeuwen en beren. Daar lag zijn kracht. Dagelijkse oefening, dagelijkse oefening. Ik speel piano, ik speelde vroeger wat meer, nu speel ik wat minder. Maar wat de... Ik ben een oké okay pianospeler. Ik ben een oké okay pianospeler. Maar wat is het geheim? Wat is het geheim? Wat is iets dat ik altijd tegen mijn leerlingen zei? Ik gaf, ze ook, ik gaf ook les. Ik zei van je moet oefenen, oefenen, oefenen, oefenen. oefenen. Er, is geen, er is geen substitutie. Er is niks anders dat je kunt doen dan slechts oefenen, oefenen, oefenen. En het proces is niet altijd leuk. Tot de Mifa 1. do re En dan op een gegeven moment kun je door mi fa zo. So. En dan kun je meer, en dan meer, en meer, en meer, en meer. En opeens zie je iemand die staat op een podium te spelen. Maar die persoon ging niet van een piano kopen toen hij 15 was. Opeens de volgende dag is hij op een podium. Nee, hij heeft een proces meegemaakt Vandaag dagelijks. Uh, ah, uh, Tik, Een klik. Ik weet niet of jullie dat kennen. Tic. En die processen dat je meemaakt, ik hoop dat jullie mij volgen, het zijn die processen dat je meemaakt dagelijks. Opstaan en, en een, een bloemetje kopen voor je vrouw, opstaan en iets doen, iets, opstaan en in, in de supermarkt iets doen, iets betekenen voor je naaste, je naaste helpen. Iemand zegt, God houdt van jou, ik, ik, ik hou van jou, hoe kan ik je helpen? Het zijn die dagelijkse dingen waar God naar zit te kijken, want hij kijkt naar die dingen en dan zegt hij tegen jou, ik wil jou zalven als koning. De proces is belangrijk. En wat dacht Saul? Saul keek naar David en zei oké, okay, je wilt vechten? Laat me jou mijn kleren geven. Ik ga je mijn wapenuitrusting geven. De Bijbel zegt ons dat koning Saul David kledde met zijn koninklijke kleding en uitrusting. In vers 39. Ik weet niet of je dat kan zetten. In vers 39. En David goorde zijn zwaard aan. Welke zwaard? Van koning Saul. Niet van hem, van koning Saul. David goorde zijn zwaard aan van koning Saul... over zijn wapenrok van koning Saul... en hij deed moeite om te lopen. Hij kon er niet mee lopen. Ken je een klint die een, de jas aandoet van zijn vader? en dan loopt hij zo. Dat was David, dat moet je je voorstellen. Hij deed moeite om te lopen, want hij had het nog nooit... wat zegt de Bijbel? Beproefd. Hij heeft nooit een proces meegemaakt om te vechten met deze spullen. Hij kende de proces niet... Saul kende de proces, maar durfde niet. Hij had niet de proces, maar hij durfde wel. Toen zei de David tot Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik heb het nog nooit beproefd. Ik heb nog nooit getest. Ik ken dit niet. Dit is niet waar ik me in mijn in ben. Dit is niet waar ik in ben opgegroeid. Daarop ontdeed, hij haalde het weg, ontdeed David zich ervan. Hier had David de kleren aan van de koning. Eigenlijk waren het zijn kleren. Want hij was al gezalfd als koning. Saul was daar alleen voor de pret. Maar degene die gezalfd was door God... Degene die gezalfd was door God om koning te zijn, was David. Saul probeerde nog proberen, maar het lukte hem niet om een juiste koning te zijn. De gezalfde was David. En het was eigenlijk Davids uitrusting. En, en David wilde gaan... Maar hij zei: Ik, ik ben ongeoefend. Ik, ik, ik, ik ben niet geoefend ermee. Dit is niet. Ik heb de proces niet meegemaakt om hiermee efficiënt te kunnen zijn in mijn leven. Ik heb de proces niet meegemaakt om een kundige strijder te zijn in koningskleren. Ja, ik ben gezalfd als koning. Ja, ik wil daar zijn. Ik wil er zijn, maar ik ben er nog niet. Ik ben er nog, zegt ik tegen je: Ik ben er nog niet. Hoewel het zijn kleren waren, waren het zijn kleren nog niet. Hoewel je bestemd bent, is het misschien nog niet de tijd om daar te zijn. Want de tijd was nog nu. En nu was voor David, volgende vers. Wat deed hij? Hij nam zijn staf in de hand. Zocht zich vijf graden stenen uit de beekbedding, en deed ze in de herderstas die hij bij zich had... in de tas voor de slingerstenen. Maar zijn slinger hield hij in de hand. Zo naderde hij Filistijn. Hij naderde de Filistijn op de manier waar hij, het, waar hij mee bekend was. Een staf, een slinger en vijf stenen. Hij ging hem niet tegenmoet alsof hij al een koning was. Hij ging hem niet tegenmoet in de daar... Hij ging hem tegenmoet in de nu. Kan het zo zijn dat je zo geobsedeerd bent met... als ik 1 miljoen heb, dan pas... en dat je verwaarloost van wat je allemaal kunt doen met die duizend euro dat je hebt? Ik ben aan het preken. Kan het zo zijn dat je zo zit te denken van... als ik zoveel weet van de Bijbel, dan pas... en je verwaarloost de, wat je niet kan doen in de nu? Kan het zo zijn dat je de toekomst... de, de, de, de gereedschappen van de toekomst overschat en de gereedschappen van de nu onderschat... van wat je nu allemaal in je handen hebt? Dat is een vraag. David wist dat hij de proces nog niet had meegemaakt... om koning te zijn. En mijn vraag waar ik eigenlijk wil, mee wil gaan afsluiten... waar ik eigenlijk wil dat jullie over nadenken... is de vraag, wat doe je nu? Nee, ik heb heel veel gesproken... maar ik wilde opbouwen om jou te laten weten... oké, okay, wat doe je nu? Met wat je nu hebt in je handen. Hoe ga je nu de situatie tegenwoordig... dat je denkt, van, oh als ik daar was of als ik zoveel had, dan wel. Maar wat doe je nu? Wat is de potentie dat er nu in jou is? Want er is potentie in jou. In de nu, in de hier. Het is geen tijd voor de next level. Het is tijd voor deze level. Het is tijd voor de nu. Wat ik nu kan doen... Met wat ik nu heb. Als David zou zijn gegaan tegen Goliath met de wapenuitrusting van koning David, dan zou hij dood zijn gegaan. Want hij kon er niet mee om. Ik ben er zeker van. Hij kon niet eens lopen, dus stel je voor. Als hij zou gaan met de wapenuitrusting van de daar, zou hij er nu niet hebben overleefd. De daar komt er wel aan, maar zijn wij zo gedreven voor de daar, dat wij niet... De potentie zien van de nu. Als David zou zijn gaan strijden met de wapenuitrusting van de koning, dan had God niet de glorie gekregen dat hij nodig had, om te, dat hij zou moeten krijgen. God zou niet dezelfde glorie hebben gekregen dat hij uiteindelijk heeft gekregen. Want nu kijkt iedereen van, een man met een slinger en een stok heeft Goliath verslagen. Wauw. Als het zou zijn een man die geoefend was met koningsspullen, dan denk ik van oké, okay, was, was oké okay te doen. Maar een man, een herder met een slinger en een paar steentjes. En nu krijgt God de glorie, want het kan niet zo zijn dat David door zijn eigen kracht was. Hij heeft gewoon gebruikt wat hij, hij, heeft gebruikt wat hij bij zich had. Oké, okay, ik, ik heb hier een herderstas, ik heb hier een slinger. Ik heb een stok en daar zijn steentjes. God, help mij, dit is alles wat ik heb. God, dit is alles wat ik heb in mijn leven. Dit is alles wat ik nu om mij heen heb. Ik, ik, wil, ik zou wel willen dat ik daar was. Ik zou wel, maar nu ben ik hier, God. Ik heb, dit, ik heb alleen dit. Hoe kan ik het beste uit dit halen? Degene die, die spelletjes spelen... zoals hij nu aan het spelen is. Degene die spelletjes spelen, weet... Ik weet niet of wie het weet, maar als je een spelletje speelt, meestal kun je al naar de volgende level gaan. Dus je hebt verschillende levels. Je kunt al naar de volgende level gaan als je een paar punten haalt. Van, je, hebt, van, je hebt vijf sterren, je hebt twee of drie van de vijf sterren, misschien zelfs één. Je kunt al naar de volgende level gaan. En velen van ons zijn zo. Eén ster, twee sterren genoeg, ik ga naar de volgende. Maar wat als God zou willen dat je een perfect score haalt? Dat betekent, wat, wat, wat, wat als God zou willen dat je het beste houdt en wat je nu hebt. Dat je alle glorie aan God kan geven met alles wat je om je heen hebt. En dat je dan pas zult gaan naar de volgende level. Wat als God zou willen dat je gebruik maakt van wat je nu hebt. Je tijd wat je nu hebt. Oh, als ik meer tijd heb. Nee, de tijd wat je nu hebt. Wat als je daar zo goed ermee omgaat dat je de beste rijk kan, kan Persen. En God de glorie ermee kan geven. Volgen jullie mij vandaag? God wilde dat David alle mogelijke punten, sterren, hoe je het maar wilt zien, zou halen uit die level. En met die level, en in die level, heeft hij de vijand neergehaald. Hij heeft Goliath neergehaald. Niet met een zwaard. Daarna had hij wel een zwart gepakt van hem... maar het was niet, niet, niet hoe hij het hem heeft neergehaald. Hij heeft neergehaald met wat hij bij zich had. Kan het zo zijn dat God jou roept... of God met jou bezig is met wat je nu bij je hebt? Met wat je nu hebt? Kan het zo zijn dat je, onderschat, dat je de kracht onderschat van wat je nu hebt? Kan het zo zijn dat je zo next level gedreven bent... Dat je onderschat wat je niet kunt. Nee, maar ik kan niet praten. Maar je kan wel dit doen. Je kan wel geven. Je kan wel helpen. Je kan wel een knuffel geven. Je kan wel lachen. Ja, maar ik kan dit niet. Maar je kan wel dat. Ja, maar ik kan dit niet. Maar je kan wel dat. Zoals mijn vader zegt. Hallo. Wat heb je? Wat heb je bij je? Dat God wilt gebruiken. Wat heb je in je handen? Dat God wil dat je gebruikt in deze seizoen. In de nu op dit moment. En vaak denken we: om daar te zijn, moet ik ook de spullen hebben voor daar. Maar het is niet zo. En ik ga afsluiten. Ik kan een paar spelen 1 Samuel 18, 4. Heel, dus dit is na 1 Samuel 17 natuurlijk. 1 Samuel 17, daarna 18. Wat gebeurt er bij 1 Samuel 18, 4? Jonathan is de zoon van David, van Saul, sorry. Jonathan is de zoon van Saul. En wat zegt 1 Samuel 18,4? 1 Samuel 18,4. Hij zegt het volgende. Het zegt... Jonathan deed zijn mantel... Jonathan trok de mantel uit die hij troeg... Jonathan is de zoon van Saul, de zoon van de koning. De Bijbel zegt, Jonathan trok de mantel uit die hij troeg en gaf die aan David. Ook zijn wapenrok, zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. Dit is hoofdstuk 18. Hoofdstuk 17 heeft hij Goliath verslagen. Hoofdstuk 18 was hij klaar voor de volgende level. Dan pas. Pas wanneer je het beste hebt gemaakt van wat je nu hebt... Zei God tegen David, weet je wat? Ik ga je nu iets anders ge geven. Daarna zien we dat David een kroon kreeg. We zien daarna dat er meer mensen hem gingen volgen. Eerst was hij gezalfd in het privé. Daarna was hij gezalfd voor, door de stam van Juda. Daarna was hij nog een keer gezalfd voor de hele volk van Israël bij Hebron. Hij ging steeds stap voor stap voor stap voor stap voor stap. En wat ik jou wil bemoedigen vandaag, is dat je leeft in de vandaag. Dat je het beste maakt... Van...